Enjoy your ride The room lights up with fine white Dit is CfM Radio en ik spreek met Johan Lagarde van Lagarde Fotografie in de Kerkstraat. Dan kan je ook nog misschien even de website zeggen? Ja, de website is www.lagarde-fotografie.nl Ik moet de luisteraar zo gelijk excuseren als ze massaal de website gaan bezoeken, want gezien de drukte...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 nou, eigenlijk alle vormen van evenementen, festiviteiten waar fotografie plaats kan vinden. Dat doe ik binnen, dat doe ik buiten, dat doe ik op afspraak en dat doe ik ook heel spontaan. Daarnaast gaan we in het winterseizoen met een aantal ondernemers gaan we in Zandvoort workshops houden. Voor mensen die iets meer willen weten over en met fotografie. Dat gaat dan niet om de techniek. Het gaat meer om het...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 I'm ma mama.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 Hun advocaat zegt vanavond in Nova dat de situatie toen helemaal niet zo bedreigend was, dat de agenten wel moesten schieten. Direct na de strandrellen deed het OM onderzoek naar het optreden van de agenten, die meer dan honderd verkogels afvuurden. Er vielen één dode en zes gewonden. Het OM concludeerde dat de agenten handelden uit noodweer en dat hun niets te verwijten viel. De ouders willen niet alleen dat de betrokken agenten worden vervolgd, maar ook de politiecommandanten van die avond. In Zeeland is ruim 60.000 kilo aluminium gestolen. De dieven moeten tussen zondagavond en maandagochtend het bedrijfsterrein in Nieuwdorp op zijn gekomen. Hoe ze de enorme hoeveelheid hebben meegenomen is niet duidelijk. De politie heeft wel een idee, maar wil daar nog niets over kwijt. Het metaal was verpakt in 72 blokken van zo'n 720 kilo en in negen bundels van elk meer dan 1000 kilo.